Wij beginnen de zogerles 284, op de pagina Resh, Lamet 230, de regel 3 van de tekst van de zoger zelf. Mamar pikuda trisar, mamar van het twaalfde force heeft regel 4 ot arama peku de trisar laita bekhury de ilana dikhtiv wetkol het het Het op wat hij ons nu vertelt we pas in de zoger zo hebben we niet meer dan veertien voorschriften. Ja, we leren nu de twaalfden. Kijk nou naar elke voorschrift wat het wat verkies de zoger ons voor de geestelijke voorschriften die basis eigenlijk de primaire voorschriften zijn van de hele Torah. De re, regel 4, de Ot Resh Mem He, 245. Bekuda Trisar, de et voorschrift 12, 12de voorschrift, le, le, de bekuridilane om te brengen, de eerste van de boom, die hier, omdat het geschreven staat, in de preshid, in het eerste boek van de Torah, waar het kola en in de schepping staat. En, dat is Hashem schip, Elohim schip, en het kola elke el boom, elke boom, vijf is waarin de vruchten van de bomen zijn, die zaad eh, dragenden zijn, zoals men dat vertaalt, vrij vertaalt, maar het is die zaad zaaiende zijn. Vijf naar de punt. Dus daar, daar is het verwijzing ik licht naar dit voorschrift, Kijk, ieder man die het haalde, wanneer hij Ieder de mei gaat Zin, te zien, Mei te zegt Mei hij naar de tempel naar de tempel om mei te zien, om te te zien, aan hen is het verboden om ervan te eten. Punt. Aat hier zes lon, we hebben lon kolma sara die Hij had hen toegestaan. Zes en we hebben lon en gaf hen kolma de, de hele tiende ervan. En de bekoerien en de eerstelingen om de het de eerstelingen van de boom. Punt. Natatie lachem. Lachem wil zeven. Le darin de batrechon. En dat staat geschreven daar. Natatie lachem staat in de Torah. Ik heb het gegeven aan jullie. En dan de zonger concludeert, lachem, aan well, jullie. We well, lopen daar in de batterij gewoon, maar niet, na, niet aan de generatie na jou, na jou, na jullie. Zeer, zeer, zeer diep, diep, diep wat hij ons nu vertelt. That, uh, hij gaf hen te eten, dus uh, gaf hen de eerstelingen ook, uh, in de Torah staat dat, dat zij mochten dat eten. Maar dan lag hem aan jullie, maar niet aan de volgende generaties. Waarom niet aan de volgende generaties? Waarom mochten de eerste toen wel eten en de de, na hen uh, mochten zij dat niet, niet meer eten? Wij gaan naar Hasulam, beneden de rechterkolom, de regel vijftien. De referentie van de Oud, Rama, tweehundertvijf We veertig. Pekuda, Trisar, we goede, dubbelep. A zestin ze massara, i masara gij ne givij zeifentin, bichurij a ilan zeyfentien chukatuvet erbo priets zore jazer a mitzwa zestien. Masara, de twaalfde mitzwa de, twaalf de mitzvah is we om te brengen ja, brengen naar de tempel de te brengen om te brengen de eerstelingen van de boom natuurlijk van de bomen maar zeg maar zo van de boom zeventien schikotova omdat dit geschreven staat wij het kolen het en elke boom waarin vrucht van de boom is, die zoreja zera, die zaait, zaad is. Regel 18. Na de punt. Kol asur lachem er goed opletten wat elk woord wat je nu vertelt. Kool, alles wat past bij mij, alles wat geschikt is voor mij, is verboden voor jullie om te eten. 19. Het hier la hem. Wij naderden hem, kolommen verscheelde, op de korei ailleen. Hij verhoorde hen, 19 en gaf hen al elke kinde, al zijn kinden, of elke zin van zijn kinden en de eerstelingen van de boom. 20 na de. Katoevo, dat het geschreven staat. Natatie Lachem, ik heb gegeven dat aan jullie. Twintig na de punt Lachem, we lollig de Aan jullie. En niet, maar niet aan de generaties die na jullie zijn. De regel 2 en 20. Het is een zeer, zeer subtiel voorschrift. Kijk nou, in deze tijd is het haast niet te vervullen. Dit voorschrift. Er is geen tempel, je kan niet brengen die, weet die Bikurim, de, de, de Eerstelingen, Wie, naar wie kan je dat brengen? Ja, Maar het, is, het blijft bestaan, omdat dit voorschrift is uh, eigenlijk. Um, geestelijke voorschriften. Bikurim, al die um, kinden en ja, de eerstelingen, die gelden alleen maar binnen het land Israël. Ja, bedoel, Als je dat alleen maar materieel bekijkt Alleen binnen het land Israël is het uh, geldig dat in het land van Hashem Ah, de hele wereld is van Hashem, dat klopt wel, maar er is een speciaal land waar zijn oog altijd opgericht is, en dat is het land Israël. Het heilige land, daarom heet het ook heilige land. Het land van het geven, het geven is daar geboren, en het geven van daar wordt verspreid over de hele wereld. Het aspect geven. Want de hele wereld wil alleen maar ontvangen voor zichzelf. Alles wat we zien is een komedie op het geven, geeft men iets aan uh, arme landen, aan, aan uh, zwarte Afrika, uh, wie, en waar dan ook, men geeft zo op de manier dat men alleen maar reker daardoor wordt. Ja, en de rest is een comedie of een religieuze geven is ook absoluut een comedie. Want het Vaticaan is een van de rijkste organisaties ter wereld. En wat zij geven ook op de manier dat zij alleen maar rijker worden. Ja, ik zeg het, ik geef alleen maar een voorbeeld. Geven de rabbijnen iets uh, wat zij hebben? Ook dat niet. Aan wie, wat geven ze? Alleen maar ontvangen. Zo, alle, alle zogenaamde geestelijke, die alleen maar ontvanger zijn. Al die gurus die alleen maar ontvanger zijn, waren of niet. Ja of niet. Ja, die goeroe, die, die, die, die indische goeroe, weet ik veel, wat het was, die, die was toen, die zoog alleen maar geld van die Beatles. Ja, en dan uh, neer, neer, neer. Weet je. En toen stopte ze ermee. Zo is het ook met alle anderen. Dat zijn bloedzuigers. Geven komt alleen van het heilige land. Waarop Hashem zijn ogen heeft gericht. Dan blijft altijd zijn ogen richten naar Israël. Omdat het ook in de mensen zelf alleen maar is. Israël is de wens om te geven, zo ook in het algemeen aspect van Israël moet komen eh, dat goddelijk eigenschap zich verspreiden als eh, eh, positieve tsunami over de hele aarde, de tsunami die verslingt de wens om te ontvangen voor zichzelf. En mens doet herboren worden voor het eeuwig leven. Regel 22. Bejura warim. Zo wef alle pasuk, bo 23. En Hacza, die htief we holler vierentwintig, ma ser haarec, misera haarec, mi pri ha etz, la še muk vijfentwintig, wilmer. Weet kol hier is ook een fout, inderdaad. Hier is een fout. En uh, het laatste woord, in de regel 25, hier staat het pol, en dat moet natuurlijk kool in plaats van p, daar staat nog een stipeltje zo van binnen, moet wel kaf zijn. Weetkool, het 26 asher pri et Soreya zeer wie janiv gezeira zeifel en twintach shava misha mahatam bikurim afkan bikurim bijur advarim de uitleg van woorden regel 22 twee en al draait het gaat over letterlijk draait over het pas zoeken, over het vers, Shesiembo, waarin hij uh, beëindigt, of concludeert, dat uh, het voorschrift, elfde voorschrift, dus voorafgaande voorschrift. En het interessante is dat die leek veel op, op dat voorschrift 11 voor, voor, uh, voor, uh, mm -hmm. lijkt wel heel veel op dat voorschrift 12. Eigenlijk vreemd dat het zo, so dat die twee voorschriften uh, gescheiden zijn. Let op. En dat is interessant, wat, wat, wat, waarom zijn zij gescheiden. Daar draait het ook over. Uh, en hier ook. Let op. Dat zegt hij ons. Het, dat, dus dat is. Dus het, het draait om, dus om die. Uh, dat voor, voor, voorafgaande, eigenlijk. Het vers in het voorafgaande. Voorschrift. 23, jehoud dichtief. Dat. Die, zoals het. Dat dit zoals het. geschreven staat. In het Torah. We gooien de Staat daar geschreven. En de hele maas van het land. En de hele tiende van de aarde. Van de grond. Maar mi zera Van het zaad van de grond. Mi pri van de vruchten van de boom. La shemu voor is het. Vijftien. Wilmer, ja, daar was het gezegd dat dit voor Hashem is bedoeld. Dus die Wilmer, en hij zegt die Hoge want hier is het geschreven: wet kol en elke boom, asherbo, waarin uh, de vrucht van de boom is van. Dat die of die zaaiende is. 26. We ja leef Shava en die leert de Gezeira Shava een van de dertien principes van het ontleden van de Torah, van het ontleden van de, de Torah inderdaad, van de Rabbi Ismaël, dan die heet Gezeira de Zoals ik al, al vertelde nog een keer, dat Shawa, een gelijke zinsnede. Dat men vergelijkt twee versen waarin een element, een woord of meerdere woorden, eh, het dezelfde zijn in twee versen die in verschillende delen van de Torah staan. En men leert van de ene, leert de betekenis die ook van toepassing is, dan wordt van toepassing bij de ander. Vers. Wij kunnen het nooit meer doen. Eigenlijk is alleen maar zij konden dat de Torah geleerden, de Tanaim, de eerste Torah geleerden, die deze verbondenheid met Hashem hadden, die wisten wel de kracht van die, de verbondenheid te leggen van tussen de wortels en de takken hier op aarde, zoals die, de, taal, de taal van de Torah met hun. Geestelijke wortels. Zij konden het wel doen. Verder, na hen. Niemand is in staat om dat te doen. En het zal altijd zijn alleen maar een suggestie of uh, gewoon door, de aardse, door het aardse verstand. Dat iemand dan uh, na hen zou durven dat soort ook dit principe te gebruiken. Uh, of überhaupt alle dertien principes van Rabbi Ishmael. Het is uh, alleen maar aan hen, voor hen, zij konden het wel adequaat gebruiken. Dus en dan leerde Gezei Rashawa dit principe van gelijke snijden, zinsnijden en zegt hij dat Mahatam net zoals daar in die andere en het andere vers van die twee versen. Net zoals daar in, de, in het ene vers, slaat het over de Bikurim, slaat het op, over uh, de eerstelingen, afkant bij Bikurim, ook hier slaat het over de eerstelingen. Dus het draait om die eerstelingen. De regel 28. Wel meer. Koelman deit gazeli, de linkerkolom, de eerste regel. Le meigal. Ook hier zie ik het. Een, ook een, een fout. Precies hetzelfde. Uh, type fout. Le meigal. Zie je dat? Le meigal. En dan in plaats van p. Zie je dat? P moet het kaf zijn. Le mechaal, Het eerste woord. Ja? In plaats van p moet het. Kaf zijn. klamar. De lav daf elagam twee lier bot bikurim mi pasu Mi pria etz la shem huutri. Ki la shem huu kol madrid hazeli fir. De ainu ka mi u me kan, agezeirasha, wa, vijf. Schegama de hacha, et sa et sherbo Zespriet zera, mijare, gam ken babikorim. Kunt. Ik nou wat we leeren ook, die ontleiden van eigenlijk hoe. Die de principes van toepassing zijn, die heb het ontleden van het Torah, dat ik een stukje taal moet leren. Het instrument, het gereedschap van de taal moet. Let op. De. De rechterkolom, de regel, La, de laatste regel, 8 en 2. wel meer. En hij zegt, de zoger zegt ons, kolman dit gazeli, ieder die mij ziet, mij, Hashem, lachon asira aan hen, voor hen is het verboden het te eten. De regel, linker, linker, linker kolom die eerste regel. Ja, zowel maar zeer. Dus, Klomaar, dat wil zeggen, de lafdafka maser. Dat het niet alleen maar uh, maser, dit kinde. Ja, dat het niet geoorloofd is om te eten. Elagam, maar dat ook is leerbot om toe te voegen. Bikurim, de eerstelingen. pas pasuka ze van. Dat van dit vers, ja, van het volgende vers. Mi priha ets van de vrucht van de boom. lashem hu dat is voor HaShem. Drie. Ki hu want voor HaShem betekent, ma betekent, kolma dit dat ieder die mij ziet, Ieder die mij komt zien, want ze, ik, moest, ik moest naar de tempel komen met die eerstelingen, vier, als zinnebeeld ja, van wat wij leren in, de, in het geestelijke. Toen moesten zij nog dat alles uh, in vlees, en met handen en voeten, dat doen. Vier, de heino dat wil zeggen, gambe kuree, dat wil zeggen ook, je dus, uh, voegt ook eraan toe. Bikorea is ook de eerste van de boom. Om ik aan de en hier leert men de gezeer Ashava, dat principe van dat, de die van die gelijke zinsnijden. Vijf. Slegama de hoge dat ook deze, dat ook dit vers, weet Korea en elke boom waarin Vrucht, de regel 6 van de boom is die zaadzaaiende is. Mijare dat leert eveneens van de Bikurim, dat is, dat is van toepassing ook voor de Bikurim, dus dat men ook de eerstelingen, de eerstelingen, eerstelingen zijn ook erbij inbegrepen, zeven. We zeggen, zomer. Aatir <tien> Viahiflon Kolmasara yahif lon dile. de ilanin. Hitirlahem tirlahem, hem. Venatan ubicure ilanot. Kijk wat hij zegt ons. Dus, aan wie Hashem zichzelf, aan uh, wie Hashem schreef, die zegt hij aan hen. We zegen hem, en dat is wat hij zo gezegd heeft. Atiërloon, hij heeft hen toegestaan. Geoorloofd. Weja hij heeft loon en gaf hen koremasseer, al zijn masseer, al zijn tiende. Ja, de tiende, tiende, oh, en de bekorim, die voor uh, hem waren, dus, dan staat het, Lashemel voor Hashem, gaf hij aan hem, zij mochten ervan eten, dan zegt hij ons, en gaf hen, uh, uh, elke tiende, elke tiende van hem, en de eerstelingen van de bomen, de regel 8, de laatste drie woorden, dus hij vertaalt het, het hier hem, hij heeft hen toegestaan, we net aan hem, en gaf van hem, Kolom als eerst al zijn, tiende, ubikurim, en buk in buk reila, illa ende eerste van de boom. Kjali v me, gzei rasheva, schaaktovim me rak, be me ba meo, ser, Want hij leert uit de GZERA-SHAWA, Dat je het eerste woord in de 10 is het MI, is van, de eerste letter MEM, en dan staat het GIMMER, dubbele apostrof, dat is GZERA-SHAWA, zo so is het, de afkorting van dit principe, van het zinsneden gelijke zinsneden. Want hij leert van de GZERA-SHAWA, regel 10. Schak to dat die the, the versen, die twee versen, die leren alleen maar over de Maser en de bikurim. zoals so het uitgelegd Ja, yeah, over de Maser, over de tiende en de bikurim. De regel 12. Hier ook misschien in de regel 10. Het tweede woord voor het einde van de regel, die letter walf, is hier Staat hier een beetje verdacht. Ik denk, zo hem weghalen. Want M'A'S'ère is zonder waaf geschreven. De regel 12. Waaruit dit ma? Maar als ik er mipyga is, laat hem goed erden. Neem Barbara, Picuda gaat de sar. We lopen pik koude die Oh, hier gaat hij ons vertellen dat. Want het lijkt wel, kijk de volge, vorige, het vorige voorschrift was ook ging over uh, de vruchten van de boom voor Ascham. En hier is in, in, in dit voorschrift spreken we van de bikkurim, van de Peersteling. Dat dus eigenlijk, hoort het wel, logischerwijs, hoort het bij één voorschrift. Waarom is die dan, waarom eh, scheidt waarom maakt die scheiding? waarom maakt die dan twee voorschriften? We je het maakt, dan geef je ons het antwoord en verwonder je niet van wat eh, het vers zegt, De, van wat het geschreven staat. Me priha la go. Uit de vruchten van de boom voor Hashem. Voor Hashem is het bedoeld. Dertien. Neem maar dat het gezegd wordt. Maar bekuda gaat dat het gezegd wordt in het elfde voorschrift. We lopen de hoge en niet in dit, in dit voorschrift. Nu wat we leren in het twaalfde voorschrift eigenlijk moet het uh, uh, verbonden het een, eigenlijk lijkt wel of het één uh, voorschrift is waarom waarom zijn er twee hier 14 kibayet ken ar ar, ar arvaam azoker jahdet teker bat hilat 15 pikuda chadesar shomer sham trin Bekoding, punt. Kijk wat die zegt ons. Interessant. Kie bij mij, want werkelijk, in, wer, uh, in waarheid, oftewel, um, in werkelijkheid, even kan je zeggen, hier, de zoger vermengt zij samen. Die twee, die twee, voor, die twee voor, uh, versen, of twee voorschriften samen. Twee versen. Teken op het gila, Direct bij het begin van het elfde voorschrift. En die zegt dat, die zegt daar. Hoge iets trie in Ah, dat die zoger zelf heeft ons dat gezegd. Aan het begin van elfde, het elfde voorschrift zegt de zoger zelf ons. Herinner je nog, hier zijn er twee voorschriften. Dus eigenlijk één overkoepelende voorschrift, maar er bestaande uit twee. En daarom de zoger scheidt hen in tweeën. Zie dat? En de zoger zelf vermeldt dat. De regel 16. Ela. Shemat mat pis hele Shamad. Shamad. Shamad. Shamad. Shamad. Shamad. Shamad. Shamad ze acht na Bekorin, Bepekouda, ga de Sarve, ho, pashoet. Ah, kijk nou wat hij zegt. Ons. Maar dat die had gedrukt, kijk wat hij <laughs> zegt, ons, dat die dus, die had, de zoger, had gedrukt. Uh, hun deel, het, uh, de drukker, beter te zeggen. Maar dat de drukker, hij, hey, die dus de zoger heeft, uh, uitgegeven, die dus de drukker kan je zeggen, of de uitgever maar letterlijk is het de drukker die verdeelde hen in tweeën zeventien we neemt ze, en het bleek dus gaat dat hij uh, snijde hen door, de, door het midden we neemt ze en liet het vers van de Bikurim. In het uh, voorschrift 11, in het 11e voorschrift. En dat is uh, zeer duidelijk. Dus alleen dat stukje, dat, dat vers uh, over de Bikurim, dat eigenlijk hoort bij uh, de 12e voorschrift, heb je dat daar uh, geplaatst. 19 vo odiyek shag kadum da bair ba maser 20 u babikuri ni shom na tatilachem de mashma 29 velo ledorin de batrekhon ratlachem na tatilaykhoy 22 velo dorotsya kharegem she akhara 19. Wood die ik en verder verduidelijk die, de zoger. Shakatoef met abeer dat het vers, dat het hele geschreven in het vers spreekt, van Masser en de Bikurim, van de kinder en de eerstelingen. 20. Michom omdat dit geschreven staat, Natati Lachem, ik heb gegeven aan jullie. Die maarschmade, dat betekent, we lollen daarin leefbaatregen, maar niet aan de generaties na jullie. 21 in het midden, raak lachem dat dat alleen aan jullie heb ik gegeven die te eten. We lullen 22 door rood zijn en niet, maar niet And the generations did not use it. 22 twenty-four not a point. We imcan. and to medaber, but what ha gam lanu lechol four and medaber, rag bemash a sur lanu five and mit worter hier is een erg fijne conclusie wat hij trekt we hem kennen die niet zo is ie in maar it is onmogelijk te zeggen de 23 toch dat het heilige schrift het heilige schrift schrijft zegt spreekt dat het heilige schrift spreekt van uh, de oogst van het land, gewoon simpelweg van de oogst van het land. Hamuteret gamlano, die ook voor ons is aan ons is toegestaan om te eten. Ela in 24 maart, dat die spreekt, uh, het spreekt alleen maar van datgene wat voor ons verboden is te eten. Uit, uit de oogst uh, van het land, dat dat uh, noodzakelijkerwijs, oftewel uh, met zekerheid, is dat dan Maser en Bikurim. Ja, dan, van de oogst mogen we natuurlijk wel eten. Ja, het uh, was nooit verboden. Alleen maar Maser en de Bikurim, dat is wat wij concluderen, wat, uh, wat de zoger. Schrijft ons Maser, van de Maser en de Bikurim, dat Maser, de Tiende en de Bikurim, de eerstelingen, zijn voor ons, de volgende generaties, voor ons is het verboden. Waarom zullen we zien, hij legt ons hier niet uit, dan zullen we zien, verder, of hij dat wel ons zal uh, vermeld. We gaan naar boven naar de tekst van de Zoger zelf, de regel 9. Mamar pikuda Picuda, Mamar, Maar het dertiende voorschrift. Oké, okay, we, we hebben alleen maar veertien, als ik me niet vergis. Dus, we hebben alleen maar veertien. We hebben nog twintig pagina's en we. Wees raterschem. We hebben nog twintig pagina's en zijn weken. Uh, klaar met het geweldig, met het belangrijkste eerste boek dat ons inleidt, ons de sleutel geeft tot de zoger. Uh, de regel 9, maar Marpekoed, het lisaar, het voorschrift 13. De volgende regel, of negen of tien. Ot res mem wave. Pecodat lisaar. Ik zou het verbinden, niet punt zetten. Hij zet het punt, maar ik zou het gewoon door als komen zien. Le me Purcana, le pare le bre, sorry, le bre le kashra, le behaien. Kijk naar nou wat hij nu ons vertelt. Goed opletten wat hij nu ons leert. Wat hij als de zoger vindt als een van, de, dus van die veertien belangrijkste voorschriften. Waarop alles draait, waarop alles toet. Let op: de regel 9. Of ten, ot res mem vav tweehonderd zes en vier. Precies dat lijst, is het dertiende voorschrift is, om zijn zoon, om zijn zoon vrij te kopen. Le kasher le bechai om hem aan te hechten aan het leven, om hem te verbinden met het leven. Überhaupt, uh, dit voorschrift überhaupt in de Torah zeer, zeer speciaal is. Dat om vrij te kopen... En het gaat altijd, het gaat om de eersteling. Eerste, oftewel de eerste, de, de eerste zoon. Dus de eerstgeborene zoon. Om hem vrij te kopen. En natuurlijk zijn er al daar allerlei eenvoudige uitlegging, uitleggingen. Uh, ronde, maken de ronde, kan je dat horen, dat... Ja, waarom moet je dan de, vrij, de eerstgeborene vrij kopen? Ja, omdat het uh, zo, omdat het wel uh, bij het uittrekken van het volk Israël uit Egypte, dat daar werd als de laatste uh, qua als de laatste eigenlijk, als de laatste um, uh, wat Hashem het wonder gemaakt had, de laatste plaag, zoals men dat noemt. Dat de eerstgeborenen van Egypte, alle eerstgeborenen van Egypte, werden gedood. Nou, en dan uh, daarom in dank daarvoor, als dank daarvoor, en herinnering daaraan, moet het ook, de eerste ring, van Israël, moet vrijgekocht worden. En bovendien, hoe, wat kan je, hoe kan, wie kan het nu vrijkopen? Ja, goed, vroeger was het een tempel, ja, de tempel. Oké, okay, dan konden ze wel dat centjes brengen, dan een bepaalde som bestaat, het zo van die zilverlingen. Dan brachten ze daar ten, ten, naar de tempel op een speciale manier, hadden ze iets gezegd, speciaal iets, daarvoor een formule als het ware. Dat zij daarmee vrijkopen. En, en de eerste geboren. Ook nieuw doen ze dat allemaal in de synagoge. Dan als het ware de eerste link, dan zeggen ze gewoon zo'n iets. Gewoon, weet ik veel, dan geven ze iets aan de synagoge. Maar het is allemaal een zinnenbeeld, Is dat iets? Gebeurt er iets? Gebeurt er daardoor iets? geen sprake van, is het nou een geestelijke handeling? Nee, het is alleen maar zinnebeeld, wat ze allemaal doen. Het helpt voor geen millimeter. Omdat ze weten niet wat ze doen. Gewoon een traditie, het uh, uh, zegt, de Torah geleerden zeggen dat. Gebeurt er iets daar, daardoor? Maar wat, ze, wat hij zegt ons, dat daardoor zijn zoon, dus die hij vrijkoopt, die daarmee verbonden wordt aan het leven. Wat is dat? Vraag hen. Vraag hen van klein tot groot. Niemand zal je antwoord geven. Vraag hen van dat volk dat eigenlijk de goddelijke volk is, het goddelijke volk is, uitverkoren volk is. Vraag hen die nog geen baard hebben en die met een baard die, met een baard die onder de... Onder de Midden al hebben, zo'n lange baarden hebben, weet iemand van wat het is. Niemand weet dat, want ze leren de zoger niet. Interesseert hen dat niet. En als ze dan zoger gewoon lezen, gewoon om daar even, gewoon dan, uh, even groot te doen, om te laten zien dat zij ook uh, heilige dingen leren en niet alleen maar hun redeneringen van a ah, ah, van dit van dat voor dit en van dat voor dit allemaal kinderlijke dingen wat ze leren menselijke logica dan weten ze dat niet en dat is erg speciaal want dit voorschrift is bijzonder bijzonder eh, belangrijk wat betekent dat de mens te moet vrijkopen zijn eerstgeborene, om hem te verbinden, aan te binden, verbinden aan, de, aan het leven. Eigenlijk, hem te ontbinden van uh, de dood. Ja, om te verbinden met het leven, betekent dat ontbonden worden van de dood. En wat betekent dat, wat doet het aan mij als vader, dat ik het doe aan mijn zoon? En stel dat ik geen zoon eerst geboren heb, stel, maar dat, stel, maar dat, stel, dat, stel dat ik alleen maar meisjes heb, dan ben ik vrij, van dit voorschrift, ja of niet? En stel dat ik überhaupt geen kinderen heb, wat moet ik dan doen? Slaat dit dan op mij niet? Moet ik dan niet vrijkopen? En kan ik dan dit, uh, word ik dan ontdaan van, dit, van, dit, van het vervullen van dit voorschrift? En maar hoe kan dat? Alles zit in, in, in elke mens, zit de hele Torah. De hele Torah moet vervuld worden door elke mens. Maar hoe klopt het dan met het fysieke met met Torah, met handen en voeten? Wie kan dan dit voorschrift, dan, voorschrift dan vervullen? Alleen maar iemand die alleen maar zou uh, fysieke kinderen, fysieke zonen zou hebben. Hashem heeft niets te maken met het materie. Hashem heeft niets te maken met het feit of iemand wel of geen kinderen heeft. Als... En iemand een man is die geen kinderen heeft. Ach, ze hebben hem niet gegeven, Hij heeft niet gegeven kinderen. Wat denk je dat die dan moeten, die dat, dit voorschrift niet vervullen. We waren in Israël een jaar of, uh, weet ik niet, vijftien geleden. Ik en mijn vrouw in de uh, bedwagan in een, een, een zeer, zeer orthodoxe wijk met waarde ho hoofdzakelijk. In de regel Westerse en Amerikaanse Joden van Joods afkomst eh, eh, wonen. Ja, een gegoede buurt van de, ortho, zeer, grote, zeer van de orthodoxie. En we gingen daar naar een zeer beroemde synagoge van eh, Wilna, Wilna Gown. Hagre synagoge, erg beroemde synagoge. We zitten ook aan de top, zitten in, daar in het uh, paar Hollandse uh, mensen die uit Nederland afkomstig zijn. Erg beroemde families, Joodse families, die daar ook uh, veel aan de top zitten van, dit, ik bedoel van het bestuur enzovoort. Nou, dan uh, de hoofdrabijn. Van de, de synagogen. Een zeer uh, charismatische man. Hoog, een beetje zo'n echt een, een boom van een kerel. Uh, een man die uh, grijze man mooi uitziende. En uh, echt een, een, een fijne type. En een uh, jaar of toen was hij nog een uh, jaar of al, zeventig uh, misschien. En hij is ook getrouwd, maar nooit kinderen gehad. Eindelijk. en rabbijn en alles, en geen kinderen gehad. Hashem heeft, hem, Hashem heeft geen kinderen aan hen gegeven. Hoe, waarom, hoe dan ook. Hoe dan. Maar dan is hij vers, vers Dan denk je dat, dat hij hey, dit voorschrift niet hoeft uh, te vervullen. Ja, ik zeg het even. Dat je dat begrijpt, dat er veel in, in het volk zijn dit is niet, niet een toevallig niet iets dat dit wel, uh, er zijn heel wat, heel wat, heel wat mannen die niet, geen kinderen krijgen in het leven. Waarom, hoe, weten we niet. Maar betekent dat dat zij dit voorschrift niet uh, moeten vervullen? Vrij zijn om, om dat te doen? Absoluut niet. En dat is het verschil tussen de materiële Torah, gematerialiseerde Torah en... De ware Torah, de Torah Lolishma en de Torah Lishma. Maar we zullen verder leren dat en horen wat hij van hem, vanuit de zoger, moet ons het antwoord komen. Ja. En hoe, hoe zit het in elkaar? De volgende pagina. Resh Lamet. Alef 231. De eerste regel bovenaan. Van de zon. De drie mannen Ninhu Gade de gaien. We gade de maften. We kajawin. Alle de barnach. En nu goed kijken. Wat je zegt. Dus. Want er zijn twee aangestelden. Uh, de ene. Is van het leven en de ander is van de dood. De ene is aangesteld voor het leven en andere voor de dood. kayamin en die staan boven de mens. Twee krachten die ene is voor het leven en de andere voor de dood. Wekayamin, hier vroeg barna's twee. Miyade, de hahoe mafda parikle, beloyah il li alle. En nu goed kijken wat je zegt. En wanneer een mens zijn zoon vrijkoopt, de regel 2, bejad direct, terstond, die, degene die dus aangesteld is over de dood, we kunnen zeggen de engel des doods, parikle die, die, eh, Verlaat hem. Wil jij en hij kan niet dan heersen over hem, over de zoon, over de, de zoon van die die vrijgekocht is. Waaraza da en veyar drie lokim et kol asherasa. Het woordje asher daar is ontbreekt in de Bichwal. Bichlal. Punto. En het geheim daarvan, oftewel de essentie daarvan, staat in, de, in het vers. Waar Jarelokim met Kolasherasa. en ilakim zag alles wat hij heeft gemaakt. Ja, in de Scheppingsdaad. En dat is bichlal. En dat is in het algemene aspect. Kijk naar wat hij zegt ons. Drie. Na de punt. Wij nee, wij nee, tof. Da, malach, achim. Daar staat in de Torah dat Hashem heeft gekeken naar alles wat hij gemaakt had en dan verder gaat, verder naar het, het scheppen van de hele, de, de hele scheppingsdaad uitgevoerd hebben. En dan zegt hij dan: En Elohim zag alles wat hij geschapen had. Wij nee, tof. En zie hier, het is goed. En dan de zoger zegt, kijk nou wat de zoger ons zegt. Da, malachai, dat woord tof, en zie hier, dat is tof, het goed, dat is goed. Dat verwijst naar malachai, naar de engel van het leven, engel des levens. En dan verder staat het, meod, staat het, wegenheid tof meod, staat het. En zie hier, zeer goed, staat het, in de Torah. Dan, het eerste woord, tof, slaat op de engel van het, engel des haïe, van het leven, des levens. En het woordje, maar hoort, zeer, dat is, malach, hama, dat slaat op de engel des doods. De regel vier, vier na de punt. waar da, purkana, it kaim da. De Chaim. Weet, Chalash Bahu, Ahu, de En daardoor, zegt hij, door deze vrijkopen, door dat vrijkopen, dus door dat voorschrift, uitvoeren van het voorschrift van het vrijkopen, met Kayem, de Chaim, wordt stand, stand gehouden, die aangestelde van het leven, ja, die die twee aangestelden, twee die werden aangesteld over het leven en dood. Dus dan door het vervullen van dit voorschrift wordt die aangestelden die aangesteld werd over het leven, die wordt daarmee gesteund, standig gehouden. Standig gehouden. Weet, la, weet Gales en, en die andere die aangestelden over, aangestelden over de dood, die wordt daardoor ver, uh, verzwakt. De regel vijf. Maar kanada Canada kan hij de yitmar. Kwa hu velo agin Be Maar voor Canada, door dat vrijkopen, kan hij le Chayim hij het leven. We kan de Idmar en zoals gezegd is. Waar woest die en die onreine kracht? Letterlijk onreine kant, onreine kracht. Shavakle verlaat hem de mens dan. Ja, die zoon. Welo achisbe, en greep hem niet aan. Of wordt niet eraan aangegrepen. Of greep zich niet aan, aan die, aan dat. Kind en die zoon die vrij gekocht is door, dit, door het uitvoeren van dit voorschrift. Wij keren naar de vorige pagina en wij staan in de, regel, in de linker kolom van Hasselam. De regel 22. En dat gaan we bekeken, leren op de volgende zorg.